We ga nu over die brief praten. Kom jij nog bij? Nee, ik, ik blijf maar hier. Ik heb het te druk. Maar dit is ook werk. En je ja, hebt bovendien een uitgesproken standpunt. Ja, maar dat ken je nu al. Maar Ad en Mark niet. Nee, ik kom toch maar niet. Nou, dan niet. Dat vind je toch niet erg? Ik vind niet zo erg. De brief aan Vreburg. Ga je gang, Mark. Begin jij maar? Ik vind dat je die brief niet kunt versturen. Ik vind hem vernietigend. Vernietigend? Ik zou het vernietigend vinden. Vind jij het ook, maar als ik die man was, dan zou ik mijn artikel weer intrekken. Ik zeg toch dat ik het. Met bewondering gelezen heb. Mm, maar je zegt ook dat je het voor rooms vindt. en dat het je te veel herinnert aan de ideeën van Jung. Nou, ja, dat vind ik ook. Jawel, maar ik denk niet dat die man daarvan gediend zal zijn. Bovendien voeg je daar nog eens 4,5 bladzijden met opmerkingen aan toe. Dat is toch wel vernietigend, vind ik. Maar het zijn toch geen aanmerkingen? Ik laat zien dat je de feiten ook anders kunt interpreteren. Maar die man zal het toch wel als aanmerkingen opvatten? Mm. Wat vonden jullie erg van die opmerkingen? Bro. Ik ben het wel met je eens. Ja? Wat? Ik heb er geen oordeel over. Maar je vindt dat die man dat niet weten mag. Zeg maar, als je aan een Romeinse man een artikel vraagt, dan krijg je een Rooms artikel. Die mannen geloven in de volksziel en die vinden jouw standpunt marxistisch. En dat mag ik niet schrijven. Dat mag je wel schrijven, maar dan trekt hij het terug. Niet. Begrijp ik niet. Als hij bij ons publiceert, dan mag je toch wel weten hoe er op zo'n essentieel punt over zijn artikel gedacht wordt. Ja, dat weet hij heus wel. Hij leest ons tijdschrift, toch? Dat jij niets moet hebben van de volksziel, kan hij zo wat in elke bespreking lezen. Tenzij je natuurlijk van hem af wil. Nee, maar niet van hem af. Het is een intelligente man. Ik stel alleen zijn motieven ter discussie, omdat die me interesseren. Dat kun je dan <coughs> beter een keer onder de borrel doen. Ik zal die brief herschrijven, jullie krijgen hem nog te lezen. Dank je in ieder geval wel. Zeer geachte heer Vreemburg, ik heb uw scriptie met veel bewondering gelezen. Uw bronkennis, de geraffineerde manier waarop u daarvan gebruik maakt... en de startmoedigheid van uw conclusies zijn tegelijk imponerend en prikkelend... En zo glijdt het leven des geplaagden landmans henen. Van mij hoef je die brief niet te veranderen. Ik weet het. Met koning. Ach, meneer, met de vries hier van beneden. Er is een meneer hier voor u, meneer, die zegt dat hij u wil spreken. Hoe heet die, meneer? Hoe of u heet? Charles Luzak. Luzac, meneer. Laat meneer Luzac naar boven komen. Dank u wel, meneer. U kunt naar boven gaan. Luzac komt naar boven. Moet ik daarbij zijn? Hij interesseert zich voor toverij, dus het zal wel over de volksverhalen gaan. Charles Luzac. Koning, komt u binnen. Daar kunt u uw jas hangen. Nee, ik hou hem maar aan. <tus> Dit is Muller. Charles Luzak. Admuller. Gaat u zitten. Bent u familie van Esther Luzak? Oh, dat zou best kunnen. Wie is dat? Dat was de vriendin van Vincent Haman. Hmm, dat zou ik niet weten. Maar daar komt u niet voor. <coughs> nee. Waar komt u wel voor? Ik ben een leerling van Jacobo. Hij heeft het over u gehad, ja. Hmm, dat had hij me beloofd. Hiernaast zit trouwens nog een leerling van Jacobo. Blazer. Kent u die? Nee. Die schrijft een handboek over volkscultuur. Nee, dat ken ik niet. Maar ik kom ook niet zoveel op college. Misschien als ik hem zie? Maar u schrijft geen handboek over volkscultuur? Nee. Ik doe onderzoek naar geloof in toverij. Dat heb ik begrepen. Ik heb gehoord dat u hier een grote verzameling verhalen en vragenlijsten hebt. Van Jacobo. Ik zou die graag eens inzien, om te zien of die voor mijn onderzoek bruikbaar zijn. U denkt dat u die als bewijs kunt gebruiken? Dat zou kunnen. Kan ik u zo wel zeggen, met dat doel zijn ze niet verzameld. Als u wilt weten of de mensen nu nog in toverij geloven, dan zult u zelf het veld in moeten. Maar ik voorspel u weinig succes. Dan ga ik maar weer. Nee, ik ja. heb toch nog iets... Uh, Janning Kipperman heeft mij gevraagd om een boek met volksverhalen uit Brabant en Limburg te maken. Kan ik daarvoor jullie materiaal gebruiken? Nee, want die geven we zelf uit. Oh, nou dan weet ik dat. Kipperman is er ook al, dus het zal hem niet verrassen. Dag, meneer koning. U komt er wel uit? Ja. Een uiterst onbetrouwbare en gevaarlijke jongen. Ja, hè? Ik moet liever blazen. En dat zegt wat. Waar zie je dat dan aan? Aan alles. De neerbuigendheid waarmee deze jongens ons behandelen geeft overigens wel een indruk van de toon waarop op de colleges van Alblas over ons gesproken wordt. Vond je? Terwijl die Alblas zelf totaal niets voorstelt. Het warhoofd. En nog een dom warhoofd ook. Fred van der Spek. Wat te zeggen over het standpunt van de Nederlandse regering in zaken de Olympische Spelen? Je krijgt bij de reacties van sommigen het gevoel dat ze als het ware blij zijn... dat de Russen dit soort dingen hebben gedaan als Afghanistan en als Sacharov. Volgens mij kun je niet scheiden in dit geval. Hè, van een, in het geval van een land waar we nu eenmaal een soort vijandverhouding mee verkeren... waar tegenover we heel zwaar bewapend zijn. Kun je niet zeggen, nou wij willen die ontspanning eigenlijk wel handhaven... op zo'n hoog mogelijk niveau, we willen praten over bewapening, et cetera... Uh, we willen eigenlijk naar ontwapening toe. Maar we willen wel tegelijkertijd dit soort dingen als uh, Olympische Spelenboycott en werken uitspreken. Ik geloof dat dat gewoon behoort tot het hele uh, streven van de Amerikanen om de Koude Oorlog te doen herleven. Het is een onderdeel van uitmaakt. Carter kan weer met tevredenheid op zijn discipel Nederland neerkijken. Jouw partij heeft tegen de boycott gestemd, hè? Dat is jouw partij toch ook? Maar ik ben geen lid. Is daar in jouw afdeling nog uh, discussie over geweest? Ik ben de laatste vergadering niet geweest. We gaan oversteken. Wampie, wampie. En uh, als je er nou wel geweest was, wat voor standpunt had je dan ingenomen? Oh, ik had het moeilijk gevonden. Moeilijk? Dat is helemaal niet moeilijk. Al die mensen die toen met Vietnam wel naar Argentinië gingen en die nu ineens tegen de Russische inval in Afghanistan Het gaat niet staan. helemaal niet om Afghanistan. Het gaat om Sakharov. Nou, om de mensenrechten dan. Dat is toch allemaal hypocrisie? Dat is toch gewoon een wapen van het kapitalisme? In Nicaragua of in El Salvador doen de Amerikanen toch ook niets aan de mensenrechten? Het gaat toch niet om wat de Amerikanen wel of niet doen? Je laat je standpunt toch niet bepalen door de Amerikanen? Het gaat erom dat Sakharov verbannen is om de Olympische Spelen. Zagaroff is een moedig man. Dus dan wil je niet naar de Olympische Spelen. Dat had Van der spek moeten zeggen. Maar dan had hij wel de Amerikanen in de kaart gespeeld. Hij speelt de Amerikanen in de kaart door tegen te stemmen. Door tegen te stemmen speelt hij het politieke spel mee. Terwijl hij duidelijk zou moeten maken dat er maar één solidariteit is. De solidariteit met mensen die de moed hebben om voor hun overtuiging op te komen. Dat begrijp ik niet. Dat was net zo goed een politiek spelletje. Steeds voor dat, dat jij zachterhof bent. Steeds voor dat ze jou voor je politieke overtuiging verbannen hadden. En dat wij je dan zouden laten barsten... ...omdat dat de Amerikanen in de kaart zou spelen. Ik weet het niet hoor. Ik ga je pens voor Wampje halen. Hij leefde erop los als een miljonair...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 Met Koning. Met challing. Tjalling. Oh, het komt toch wel gelegen? Um, ja. Omdat het zo lang duurt. Uh, ja, we waren in de keuken met de afwas bezig en <coughs> dan horen we de telefoon ja, niet. Als je ook in zo'n groot huis woont... Dan duurt het even, ja. <laughs> <laughs> Hoe gaat het nu met jullie? Goed. Um, en met jou? met een reeks volksverhalen begonnen. Dat heb ik je zeker maar gezien. De bundel van Koorman. Vond je dit niet prachtig? Uh, heel mooi. Ja, en Charles gaat de bundels over Brabant en Limburg verzorgen. Die worden ook heel mooi dat ze je wel zien. Daar twijfel ik niet aan. Ja, je hebt met hem me gesproken. <laughs> Voor het geen lieve jongen? Dat is niet het eerste woord dat me te binnen schiet. Nee, dat heb ik begrepen. Er was er helemaal kapot van dat je zo onvriendelijk tegen hem bent geweest. Had dat nou echt niet een beetje gezelliger gekund? Dat ben ik me niet bewust. Nee, dat zal wel niet. Maar neem dat dan maar van mij aan. Van jou neem ik alles aan. <laughs> maar nu even ernstig. Kun je die jongen nu echt niet een paar van jullie verhaaltjes afstaan? Ik weet dat je hem daar een verschrikkelijk groot plezier mee zou doen. Maar je weet dat wij ze zelf ook uitgeven? Ja. Hoe lang doen jullie daarover? Twintig jaar? Dertig jaar. Nou, kijk eens aan, dan zijn we allebei al dood of dement. Je, je denkt toch niet dat wij dat samen halen? Maar ik hoef dat ook niet te halen. Ik ken ze al. En dan mogen de anderen niet mee genieten? Hoe gaat het nu met je tijdschrift? Hoe heet het ook weer? bulletin. Ah, ja, bulletin. Vergeet het altijd weer het is een beetje een saaie naam. Vind je zelf ook niet? Het is ook een saai tijdschrift. Ik zou dat niet durven zeggen. Maar nu Hoe gaat het met jouw tijdschrift? Oh, geweldig. We hebben nu bijna 900 abonnees. En jullie? Eh, uh, 197. En daar blijf je subsidie voor krijgen? Ja hoor, zonder subsidie kunnen we niet bestaan. Laat de belastingbetaler dat maar niet horen. <lacht> Hoe gaat het nou met Anton? Dat blijft hetzelfde. Zeg maar tegen hem dat ik nog echt een keer langskom. Ik zal het zeggen. Maar voor die tijd ben ik je nog wel eens. Graag. Dag hoor. Dag, Jalling. Dat was kipperman. Ik hoorde het.